Met geregeld buien, hier en daar met onweer en hagel. Temperatuur 13. Dan nemen de buien langzaam af. En vannacht is het bijna overal droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANBB. In de Randstad viel op de A28 Utrecht Amersfoort tussen Soesterberg en Maaien 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Kom bij Zandvoort uit Zandvoort.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 En ik zei nog, laten hey, we even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, hey die bus die stopt wel. verkeer gaat voor. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het autootje. Van het autootje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor zevenvijftig. Niemand.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 U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg, wat is er voorheen? Heb ik hem vrije verteld. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, cola, cola pepermunt, karamel, karamel ananas, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verborgen we vruchten.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 haar eeuwige trouw heb ik gezegd, natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, kersen sinaasappel, sinaasappel, cola, tola, pepermus, caramel, ananas, ananas. Maar ik zeg er wel bij, we worden vruchten. We worden vruchten. We worden vruchten, Voor iedereen behalve voor mij.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 Die zat in een molen, heel stiekem verscholen Hij op elke morgen, wat is het toch fijn Een muis in een molen, in boeken te zijn Ik zag een muis, daar, op de trap Daar op de trap, nou daar, een kleine muis op bloempjes Nee het is geen grap, geen van klippen klip, die klappen op de trap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 beschuitjes met muisjes en iedereen zong toen wat is Zal ik groet de molen naar vruchten, hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat, Wat is het fijn Een molen. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. Ja, een heerlijke vrolijke plaat van Rudy Karel en een in een mooie, in een molen moet ik zeggen, in mooi Amsterdam. Nou, vroeger u Gerald Cox met die goede oude tijd. Ronnie Tober kwam voorbij met verboden vruchten. En natuurlijk de drie Jackets met het autootje. 4FM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort, ik neem u mee terug in de tijd. Iedere week weer op de dinsdag en herhaling op de zaterdag tussen 1 en 2. Mooie muziek uit lang vervlogen tijden. Oud-Hollandse muziek wel te verstaan. Zometeen Hetty Blok en Leen Jongewaard. met mijn opa. Ook Safi komt voorbij. Maar nu is Wim Zonneveld en Leen Jongenwaard met In een Rijtuigje. In een rijtuigje. In een rijtuigje. In een rijtuigje. Reen rijtuig we naar Finkeveen. Op een dag in maand. Kalm en bedaard. En maar schommelen. En maar kijken naar de koets van het paard. In een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 De in de reetergie rijden we naar vien. de linkerwee. Op een dag in de maat, zo kolen we een En maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard in de reetergie.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 in heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn oude opa, opa. Mijn opa. Zo Europa. iemand als hij. In Niemand zo aardig, mijn opa. zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn eigen opa. Niemand zo aardig voor mij.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 Sammy wil met niemand praten, maar toch goed hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy op de slaap, Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan voel je lekker naar. Sammy, kom komme Sammy, dag Sammy, domme domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen, er vindt de wereld. heen.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 Ach, wat moet ik nou? Want ik hou van jou. En daar heb ik toch gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen. Dus wat ik hou van jou. Het harte diep, ik heb je lief van het oude lijf, mevrouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan nou ook zo?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 Jantje of Piet, heet spinazie of niet, weet of je je somber of ziek leed. iedereen schilderij. Voordat het Voordat in plaats, vind je moe, al niet in de buurt. want als ze vragen krijg ik, moet vader vrolijk uit. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, en ik aan iedere vinger een diamant erin.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 want om een kans te wagen dat zit ons iemand in bloed. En je zegt elke keer weer met opgewerkt te moet Als ik de honderdduizend.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 Hij was zeer geleerd en bekwaam, maar in plaats van iets goeds te verrichten, hield hij zich onledig met dichten, al naar het voorbeeld van Omer Kajam, naar het voorbeeld van Omer Kajam. Hij had als jong maatje zijn goud in een kostbare harem gestoken, had hem nimmer aan liefde ontbroken, maar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 rendez voet bij het licht der maan. Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus? Denk eraan. De er aan. rendez voet bij het licht der maan. Ik ben geboren in april.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 Zeg niet dat het laar is, want driftig ben ik gauw, zeggende sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem is pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, ik heet geen Yves Montan, dat is naar. Zing geen hoge zal of in music hall, maar tra, la la. En dat doe ik voor jou.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 Zeggen de ster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 Als we met die wagen pronken, lieveling Iedereen zal ons benijden, lieveling Als wij samen zij aanzijden, onze baby de laten de rijden Vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen ligt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 Ik hou van lekker eten, dus ga ik vaak naar zaan. Kom ik er op visite, nou dan staat de taart al klaar. Dat is een singelje. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg houden. Daar Dan leg je lekker warm in, dan droom je toch zo mooi. Dat Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me, de sprong nog zo gezet. Stapel gek ben jij op je vaste stek, helemaal in lukje broek. Daar vis jij op zoek. Elke zondag is het raak, sla jij vissen aan de haak. Maar je ziet geen ogenblik, de mooiste band ben ik. Was jij maar.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 van mijn visserskampioen, maar die hengelt niet naar mij, dat is er niet bij. Was jij maar in Lutje broek gebleven, met je hengel en je wurmen erbij. Was jij maar in Lutje broek gebleven, dat was beter voor jou en voor Lutje Broek en mij.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Vorig jaar heeft het Openbaar Ministerie meer misdrijven behandeld dan in de jaren ervoor. Het totaal aantal zaken steeg met ruim 8% tot bijna 230.000. Die stijging is een trendbreuk. De voorgaande vier jaar was er steeds een daling. De stijging is volgens het OM deels het gevolg van de hardere aanpak van de hennepteelt. In Parijs is François Hollande geïnaugureerd als president. In een toespraak riep hij op tot eenheid. Hollande kondigde aan dat hij de lokale democratie wil versterken en dat hij alle vormen van discriminatie zal bestrijden. Hollande is de twee-socialistische president in Frankrijk na François Mitterrand die tot 1995 president was. De inauguratie vond plaats in het Élysée. Vertrekkend president Sarkozy gaf Hollande een rondleiding in het paleis. Vanmiddag vertrekt Hollande naar Berlijn voor een gesprek met bondskanselier Merkel.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 Oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van de opgeheven Britse krant News of the World wordt vervolgd op verdenking van het belemmeren van de rechtsgang. Ook haar man wordt om die reden aangeklaagd. Brooks en haar man zouden hebben meegewerkt aan het vernietigen van bewijsmateriaal. Vorig jaar werd Brooks al aangehouden op verdenking van het afluisteren van telefoongesprekken. In Roosendaal is het NS-station ontruimd vanwege een lekkende tankwagon. Het treinverkeer is stilgelegd. Wat voor vloeistof er uit de trein lekt is nog niet duidelijk. Het station is op last van de brandweer uit voorzorg ontruimd. Volgens de NS kan het treinverkeer rond half twee weer worden hervat. Het weer. Geregeld buien hier en daar met onweer en hagel.